Haar moeder en zus waren ook bij de geboorte aanwezig. Het was een natuurlijke bevalling. De gynaecoloog zegt dat het een prachtige baby is. Volgens tv-zender Sky belde prins William na de geboorte... eerst zijn grootmoeder koningin Elizabeth op... en daarna zijn vader Charles en zijn broer Harry. Prins Charles heeft in een verklaring gezegd... dat hij dolgelukkig is met zijn kleinzoon... en dat hij enorm trots is dat hij voor het eerst grootvader is geworden...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 GroenLinks wil dat het kabinet protest aantekent bij Rusland... tegen de behandeling van vier Nederlanders in Moermansk. De vier, onder wie een GroenLinks-raadslid uit Groningen... werden korte tijd verdacht van het maken van homopropaganda. Dat is strafbaar in Rusland. Ze waren in Moermansk om een documentaire te maken over homoseksualiteit. Het viertal kreeg een boete en moest voor de rechter verschijnen. De zaak liep met een sisser af omdat er fouten in het proces verbaal zaten.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 Volgens de politie in Florida heeft hij de chauffeur... na een ongeluk op de snelweg uit zijn gekantelde vrachtwagen gehaald. De hulpactie is opmerkelijk omdat Zimmerman ondergedoken zit... wegens bedreigingen. Er werd ruim een week geleden vrijgesproken van moord... op de zwarte tiener Traven Martin. De Roemeense vrouw die eerder bekende... dat ze de zeven gestolen schilderijen uit de kunsthal heeft verbrand... komt terug van die bekentenis. Voor de rechter ontkende ze vandaag dat ze de doeken in de haard heeft gegooid... Waar de doeken dan wel zijn gebleven, zegt ze niet te weten. De vrouw is de moeder van de hoofdverdachte van de kunstroof. Het weer, het wordt een zwoele nacht, met minima tegen de ochtend van 17 graden. Morgen opnieuw tropisch warm, met flink wat zon. Maxima van 30 tot 33 graden, op het strand iets koeler. Later op de dag in het binnenland kans op een onweersbui. Woensdag later op de dag bijna overal regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 27 graden. Binnen zit Kees Grimberg. Op zijn sterfbed vertelde de vader van de gisteren overleden schrijver Michel van der Plas tegen zijn zoon. waarom hij vaak tegen middernacht het huis verliet. om in een van zijn manufacturenwinkels tussen de toonbanken te gaan slapen. Dat deed ik, zei zijn vader, wanneer ik je moeder begeerde want zes kinderen was genoeg. Mijn God, zei Van der Plas. Zijn vader reageerde, je deed je morele plichten die de pastoor voorschreef. Dankzij de boeken van Michel van der Plas... blijft ook deze kant van het Roomse leven voor het nageslacht bewaard. Ja, goedenavond. Terwijl de lakentjes dus losjes om u heen gedrapeerd liggen... gaat u in bed weer genieten van een met het oog op morgen. Of misschien wel op het campingstoeltje op de camping of in de auto of waar dan ook. We gaan u bijpraten over de mannelijke koninklijke zuigeling in Londen. En over het rijke Romeinse leven dat Michel van der Plas leidde. Dat doe ik met de man die dankzij van der Plas Vaticaan-watcher werd, Stijn en met de man die de liedkunstenaar van der Plas beschreef. Hij is Frank Verhallen. We hebben het over de kunstenaarskolonie Ruigoort in het westelijk havengebied van Amsterdam... die deze week het 40 40-jarige bestaan viert. En over de Britse auto-industrie laten we Arjen van der Horst... en autojournalist Wim Oudewernink aan het woord. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Maandag 22 juli. Goed nieuws. Alle journalisten en cameramensen die dagenlang in de slopende hitte voor een ziekenhuis in Londen hebben gestaan, kunnen naar huis. De koninklijke baby is geboren. Een zoon voor William en Kate. PM today. Her Royal Highness and her child are both doing well. Grote opluchting bij al die mensen die voor hun beroep urenlang verslag hebben moeten doen van nieuws dat zich nog niet voorgedaan had. Nu moet gezegd dat sommigen daar heel goed mee omgingen, zoals BBC-verslaggever Simon McCoy. Thank you, Robert. Uh, well, plenty more to come from here, of course. None of it news, uh, because that will come from Buckingham Palace. But that won't stop us. We'll see you later, Rachel. En passant las deze uh, Simon McCoy ook nog wat tweets voor van mensen die zijn dappere poging om van niets iets te maken niet konden waarderen. A couple of komen coming in to the BBC. Come on BBC, people do have babies. Stop saying the same thing over and over. Give us the rest of the news. What a load of sycophic rubbish, says another. Good morning. And uh, God help us, if this ends up a long labour. Maar McCoy moest alle gefrustreerde tv-kijkers teleurstellen. De BBC, en dus ook hij zouden gewoon doorgaan met speculeren over van alles en nog wat. Ook al waren er verder geen feiten voorhanden. We're gaan speculeren be speculating about this raw birth there's no facts to hand of the moment. Back to you Ben. Eerlijk is eerlijk, voor Kate is het ongetwijfeld ook niet makkelijk geweest. Een kind baren in deze hitte. But het is historisch en apparently today is the hottest day in zeven years and what a day to have to go into labor and to give birth. De heetste dag in zeven jaar, dus daar kunnen we in Nederland over meepraten. Ook hier kwam het kwik ruim boven de 30 graden uit. Maar we zagen het aankomen en dus waren we op alles voorbereid. Het hitteplan was in werking gesteld. Alle ouderen van Nederland werden nat gehouden. We houden er rekening mee. Zodra je weet dat het van deze extreme temperaturen worden... dan, uh, dan geven we altijd voldoende drinken. Dus een, uh... En af en toe een ijsje. En af en toe een ijsje natuurlijk, hè. En niet alleen mensen boven de 70 werden in de gaten gehouden. Iedereen die in de buurt van een evenement kwam... dat kan de Strand Zesdaagse geweest zijn... of de Roze Maandag op de Tilburgse Kermis. Iedereen kreeg te maken met de goede zorgen van de organisatie. Sponsen uitdelen uh, voor nevelaars. Extra water bij de horeca, extra water bij de EHBO's. Ja, al vragen sommigen zich af of het allemaal niet een beetje overdreven is. Vroeger was het toch ook zo? Er werd er nooit over geklaagd, eigenlijk. He? Een mooi zonnescherm dat hij vroeger niet. Een airconditie hij niet. En uh, ik, vind, ik vind het heerlijk, ik blijf een beetje uit de zon. En s ga ik zwemmen, dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, dan gaan we naar de krant van morgen. Hebben die allemaal op de voorpagina's in vier kolommen... breed de geboorte van de nieuwe Britse prins, Jan nou, van der Putten? Ze, ze zijn ermee bezig. Het is ruim op tijd gekomen, dat nieuws voor de ochtendbladen. En de pagina's worden omgegooid. Daar krijg je ook van sommige kranten ook weer melding van... van, van jongens, er worden verhalen geschrapt. Ah, fijn. Verder, de Telegraaf. Ja. Meldt dat er een zwart geldcircuit is rond hotelportiers. Die eisen contant geld van taxichauffeurs en restaurants. Want als het niet wordt betaald, krijgen ze geen klanten van dat hotel. Ja, um, volgens uh, dan de port Even kijken. Uh, ja, sorry, excuse Jan. De portiers die strijken per dag tientallen tot soms honderden euro's per dag op. Zwart. De Belastingdienst bevestigt het verhaal... en probeert in overleg met taxicentrales, gemeenten en hotels... een eind te maken aan die praktijken. Door de economische crisis zou er in het middelbaar beroepsonderwijs... een tekort zijn aan stageplaatsen. Dat verhaal klopt niet, schrijft Trouw na onderzoek. De koepel van werkgevers en scholen, SBB, en ook VNO-NCW en MKB Nederland... verkondigen bij herhaling dat er geen stageplaatsen zijn... en dat leerlingen daardoor geen diploma kunnen halen. Volgens Trouw is er helemaal geen stageprobleem. Nergens vallen leerlingen buiten de boot. Het verhaal is volgens de krant bedoeld om extra stagesubsidie van het ministerie van Onderwijs binnen te slepen. Het is vakantie, maar toch is het druk op de Universiteit Utrecht. De collegezalen zijn afgeladen, staat in de Volkskrant. Studenten, academici en hbo'ers met een diploma... spijkeren hun kennis bij op de summer school. En er is van alles te doen. Er zijn colleges ondernemen, colleges statistiek of colleges econometrie. De deelnemers vinden dat mooi staan op hun cv. Of ze willen aan hun baas laten zien dat ze meer in hun mars hebben dan anderen. Het financiële dagblad heeft nieuws over KLM Air France. De vicevoorzitter van de luchtvaartmaatschappij, de Nederlander Peter Hartman, kondigt bezuinigingsmaatregelen aan. Er is een probleem in het vliegverkeer op de korte afstanden. Grofweg Europa, zegt Hartman. En het is belangrijk om snel te handelen. Hoeveel hij wil bezuinigen en op welke manier, dat zegt Hartman niet. Vakantiehuizen die kun je natuurlijk huren via een traditionele verhuurorganisatie. Maar dagblad Metro schrijft nu dat steeds meer mensen hun zomerhuis direct boeken bij de eigenaar. En die vinden ze op het internet. Rechtstreeks boeken in stukken goedkoper. Dat scheelt 15 tot 30 procent. En vaak zorgen de huiseigenaren voor extraatjes... zoals fietsen en wifi. En als er wat mis is met je vakantiehuisje... dan praat je direct met de eigenaar en niet met een tussenpersoon. Milieuactivisten en antimilitaristen zijn woedend... over het bombardement op het Great Barrier Reef. De Amerikaanse marine heeft per ongeluk vier bommen... op het natuurgebied bij Australië afgeworpen... Het Nederlandse Dagblad legt uit hoe dat kon gebeuren. Die straaljagers zouden de bommen afwerpen op een eiland. Dat was van tevoren afgesproken. Maar daar in de buurt bleken onverwacht schepen te varen. De bommen weer meenemen naar het vliegdekschip. Dat was ook geen optie. En bovendien raakte de brandstof van de straaljagers op. Er zat niks anders op dan het rif te bombarderen. En nog een geluk dat die bommen niet zijn ontploft. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Cream baby, life is crazy. Tracy Gray en Erika Badou met Sweet Baby op deze avond tot in Londen. Het gebeurde al in de middag. Een prins werd geboren. Een van de mensen die er niet bij was is Arjen van der Horst. Toch, Arjen? die was er niet bij, hè? Ik was niet bij de geboorte, maar wel niet. bij het ziekenhuis. Nee, Toch. niemand was daarbij natuurlijk. Nou, oh ja. We hoorden we het hoorden pas uh, uh, ja, een uur geleden ongeveer... De officiële bekendmaking dat om 24 minuten over 4 plaatselijke tijd in de middag een jonge prins was geboren. Ja. Eet ouns en zes ons, dat zijn Britse uh, meetwaarden en dat is omgerekend 3,79 kilo. Een gezonde baby, zo horen we. Maar wat is er in die tussenliggende vier uur de tussen de geboorte en de bekendmaking gebeurd, Arjen? Nou, er is een hele trein in werking gesteld. Eerst werd natuurlijk de queen op de hoogte gesteld. Daarna de, leden van de uh, andere leden van de koninklijke familie. Vervolgens de premier, vervolgens nog Ja, maar eens dat duurt toch geen vier uur? Nou ja, je moet ook nog de regeringsleiders bellen van 15 andere landen. Uh, het is helemaal in handen natuurlijk van de koninklijke familie. Zij bepalen wanneer uh, dit allemaal uh, bekend wordt gemaakt. Om er zeker van te zijn ook dat de baby dat daarmee alles in orde is. Nou, dat hebben we nu uh, gehoord. Uh, zowel moeder als kind maken het zeer goed. Maken het zeer goed. Is er uh, verder nog iets bekend gemaakt over namen en titulatuur van de nieuwe prins? Nee, niet zoveel. Dat zal zijner tijd komen, zegt uh, Kensington Palace. Wel weten we de titel. Dat is zijn, zijn uh, koninklijke hoogheid. Prins, dan de naam van Cambridge. Want dat is ook de titel van zijn ouders. De hertog en hertogin uh, van Cambridge. Uh, de naam, dat kan nog wel even duren. Als we kijken naar het verleden bijvoorbeeld. William, uh, bij hem werd het pas na een week bekendgemaakt. Zijn vader Charles hebben ze zelfs een maand gewacht. Maar bijvoorbeeld Harry, de jongere broer, duurde het. werd het geloof ik op dezelfde dag bekendgemaakt. Dus ja, het kan morgen gebeuren, maar misschien moeten we ook nog wat langer wachten. Ja, en dan is er natuurlijk ontzettend veel nieuws eromheen, Zijn de eerste mokken met de vermeende beeldenis van de baby al verschenen daar op straat bij het ziekenhuis? Ik sta hier midden tussen de prolaria. Zal ik ze het gewoon vragen? Ladies, how do four happy ladies sound today? Thank you. Die hebben zich hier in de tentjes verschanst. Uh, wild uitgedost met uh, Britse vlaggen. Uh, T-shirts bedrukt met de kleuren van de Union Jack. En die zijn er helemaal klaar voor. Die hebben hier al enkele dagen gewacht. Die gaan nog even langer wachten, want zij willen er per se bij zijn... als ook de baby straks naar buiten komt. Ja, en nou, dan begint dus de handel in souvenirs rond deze geboren baby. begint dus nu te ontstaan. Is het ook ja. een, een industrietje aan het worden, denk jij? Oh, absoluut. Als je kijkt bijvoorbeeld naar het koninklijk huwelijk... en het jubileum vorig jaar... dan word je overweldigd door alle koninklijke prullaria. We hadden van tevoren ook gebeld met een aantal... Uh, de aardewerkfabrieken en de theedoekfabrikanten... ...die zaten allemaal in de startblokken. Die zeiden nu wel, we gaan pas uh, dit soort dingen maken... ...als de baby er ook daadwerkelijk is. Als we weten of het een jongen of een meisje is. Uh, dus die zullen nu op dit moment overuren gaan maken. Dat wordt nachtwerk voor deze producenten. Nou, Arjen, dankjewel. We gaan je later in dit oog nog horen met goed nieuws uit Groot-Brittannië. Ander goed nieuws, want het is natuurlijk ook hartstikke goed nieuws. Tot straks. En... Ik ga hier in de oogstudio door over uh, Michel van der Plas. Zondag overleden, de dichterschrijver, 85 jaar oud. Van der Plas, die heette eigenlijk Ben Brinkel. Hij wordt vooral herdacht tot onbekende naam... achter overbekende liedjes. Frate van Anzië, Tengo, Zondagmiddag Buitenveldert... en natuurlijk Kees, dat we straks gaan horen... in de versie van Agdaan en Munnik. Maar doet die typering... De typering, de onbekende naam achter, overbekende liedjes. Doet hij eigenlijk voldoende recht aan die man, die zoon... uit dat degelijke katholieke Haagse manufacturenmilieu? De man die de term het rijke Roomse leven heeft bedacht. We vragen het Stijnfens, die zich als jongetje al... met de nieuwsgierigheid van Van der Plas vereenzelfderen... Vereenzelfdere en Frank Verhallen die een monografie over Van der Plas geeft. Frank Verhallen als eerste. Goedenavond. Goedenavond. Wat moeten we vooral onthouden van het werk van Michel van der Plas? Nou, dat hij heel erg veel heeft gemaakt en dat dat toch ook wel heel erg mooi werk is. En niet alleen zijn cabaretwerk, maar ook zijn poëzie, journalistiek, vertalingen, biografieën, bloemlezingen. Nou, cabaretwerk, hij heeft gewoon heel erg veel gedaan. Heel erg veel, dat gaan we onthouden, maar... Laat me bij de cabaretkant blijven, Frank. Jij bent een cabaretman. Wat springt er uit in dat werk waarvan jij zegt... Ik, ik heb het onderzocht en dit is het mooiste van Van der Plas. Nou, het werk voor Wim Zonneveld, Tirum Tango, stalmeester... Eh, Frater Van dat is natuurlijk wel topwerk. En hij was heel goed in staat, als geen ander... om iemand echt op het lijf te schrijven. Dus hij kon zich zo verplaatsen in Wim Zonneveld of in Frans Halsema... dat hij echt... Ja, dat het haast leek of iemand dat wel zelf gemaakt moest hebben. Ja, een fantastische combinatie dus van een, van een schrijver... die zich ook verplaatste in de man die het op de bühne zou gaan brengen. Ja. Stijn fans ik ga even naar jou toe. Uh, jij zit op een campingstoeltje ergens in Italië voor de tent. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ik hoop dat je me kunt horen. Ja, ik versta je goed. Fantastisch. In de buurt ja. van Perugia zit je. Uh, waar moeten we Michel van der Plas voor jou vooral mee onthouden? Voor mij is hij vooral de chroniqueur van het katholiek leven. Hier in Nederland, hè, met dat beroemde boek Het Rijke Roomse Leven... over de gouden tijd van de uh, katholieke kerk in Nederland... maar ook in het Vaticaan, waar hij als journalist voor l de Tweede Vaticaans Concilie in de Nederlandse huiskamers heeft gebracht. Ja, dat is het. Klopt het inderdaad dat hij de man is... die die term bedacht heeft, het Rijke Roomse Leven? Nou, dat weet ik niet goed. Dat, volgens mij klopt dat niet. Volgens mij was het een rubriek. In een tijdschrift, De Katholieke Illustratie. Oké. Okay. Waarin eigenlijk de trots van het katholieke leven werd uh, getoond. En vooral veel foto's van grote katholieke gezinnen. Oké, okay. en daar heeft hij in ieder geval dat, dat, uh, dat enorm veel gelezen boek over geschreven. Ik wil met jou even doorgaan, Stijn. Ik weet dat jij als twaalfjarig kind al herinneringen hebt aan deze Ben Brinkel, hè? want dat is zijn eigen naam. Jij bent nu voor ja. de KRO-Vaticaan-commentator. Heeft Van der Plas, heeft Ben Brinkel jou in je werk, je huidige werk, geïnspireerd? Ja, want hij, kwam, hij mijn vader was bevriend met, uh, met Michel van der Plas. Kees Fins, Met Ben Winkel. Ja. Ja. ja, de, de Kees Fans. En uh, wij zeiden ook: On-Ben, vroeger zei hij tegen goede vrienden van je ouders wel oom en tante. En toen ik twaalf was, was ik in Rome met mijn familie. En toen werd daar Johannes de II gekozen. En Michel van der Plas was daar ook. En wij trokken met elkaar op. En ik weet nog goed dat ik hem bestookte met allerlei vragen over dat conclaaf. En ik zag hem bezig. En toen wist ik. Dat wil ik ook wel horen, uh, Vatican Watcher. En uh, later heeft hij een deel van zijn archief aan mij overgedragen. En we hebben over de Vaticaan eigenlijk altijd contact gehouden. Ja, en je hebt hem dit ook ooit kunnen vertellen? Deze inspiratie? Ja, ik heb hem kunnen vertellen. Ik heb vorig jaar voor de KRO een portret gemaakt over hem. Toen is het contact weer vernieuwd. En het mooie was, ik heb onlangs een klein boekje geschreven over de nieuwe paus. Dat heb ik aan hem opgedragen. Dat heb ik hem nog net kunnen aanbieden. En toen waren de rollen omgedraaid. Dat bestookte ik hem vroeger met vragen, en nu vroeg hij mij... wat, is, wat vind je van die nieuwe paus? En hoe, hoe gaat het daar in Rome? Dus in die zin was de cirkel rond. Ja, euh, overigens, jouw documentaire... vorig jaar voor Kruispunt gemaakt... wordt vannacht om tien voor half één... blijf wakker, wordt die opnieuw herhaald. Ik heb hem gezien, hij is zeer de moeite waard. Nog één even een vraag... over het katholieke gehalte. Hij heeft veel biografieën geschreven... of biografisch aan de boeken... Hè, over Guido Gezelle, Albert Rink Tijm... Godfried Boomans, Anton van Duinkerken bijna allemaal in de katholieke sfeer. Noem jij hem ook bij uitstek een katholieke intellectueel, Stijn? Ja, en hij is eigenlijk de laatste van, van een, het grote rijtje... Uh, wat dan genoemd wordt katholieke schrijvers. Hè. Je had Anton van Duinkerken, je had een dichter als Gabriel Smit... Godfried Bomans, En hij is eigenlijk de laatste van dat rijtje die nu is overleden. Maar dat tijdperk van die bloei van het katholieke leven... van die emancipatie, dat was natuurlijk eigenlijk al afgesloten. En dan heeft hij zelf natuurlijk ook voorbijgedragen met zijn werk. Ja, Ik ga naar Frank van Halle, hè, want jullie zijn met z'n tweeën... beschrijven jullie hem in, in grote waardering. Frank, je bent ook cabaret-historicus. Uh, wat zijn zijn krachtige punten als tekstschrijver? Behalve dat hij zich dus identificeert met, met de man of vrouw... die het moest uitvoeren. Nou, dat hij natuurlijk hele mooie teksten kon schrijven. Dus inderdaad niet alleen verplaatsen, maar ook gewoon... Uh, ja, het was gewoon een heel... Een vaardig iemand met de pen. En uh, dus een poëtisch schrijver. En hij kon hele mooie liedteksten schrijven. En ook die, die teksten van, uh, van Cox en Halsema. Hè. Raden maar, geen ja, geen nee. Dat is ook allemaal Michel van der Plas. Dus ook erg veel humor. Ja, gigantisch veel humor. Ik las in uh, een boekje dat hij zelf schreef. Onderdak zonder dak. Dat hij in 1944, als jongetje van 17, was hij zo zocht hij zo naar poëzie en kon het niet vinden in de bibliotheek... bij hem in de buurt, dus ging hij in de stad op zoek. Heb jij dat boekje gelezen ook, Frank? onderdag zonderdag van hem? Ja, dat heb ik ongetwijfeld gelezen toen ik die monografie uh, schreef. Ja, wat, als aanvulling op, op wat Stijn net vertelde... toen uh, hij wilde als 17-jarige ook echt... hij ging naar het seminarium ja. omdat hij Guido gezellen wilde zijn. Hij wilde priester worden, docent zijn en dichter zijn dat was Guido Gezelle en dat wilde hij ook graag zijn. Ja. Die combinatie. Ja. Hij was ook jarenlang actief voor een satirisch radioprogramma. Uh, ja, cursief. Voor de oudere luisteraar dat, uh, naar het oog, dat was cursief natuurlijk. Ja. Jij kent het ook, wij zijn nog van die generatie. Uh, heb jij hem ooit inderdaad kunnen interviewen over... waar die inspiratie ook voor satire vandaan kwam bij hem? Nou, vooral gewoon wat er op dat moment gebeurde. Hij was uh, heel erg uh, uh, iemand van samenwerking... Dus met, met uitvoerende en met andere schrijvers een club vormen... en dan dingen bedenken en dan ook echt samenkomen. En cursief, nou leende zich daar heel erg goed voor. Ja, ja, Hij heeft dat ook eigenlijk bedacht om Hij dat wat, zo te gaan doen. Je verzamelt een aantal schrijvers en je verzamelt een aantal uitvoerenden... en dan ga je bedenken waar je het over gaat hebben. Ja, onder andere Herman van Run, Netty Roosevelt... Uh... Gerard Cox, Frans Halsema, uh, Frits Lambrechts. Ja. Stijn. Stijn. Uh, van de generatie van Ben Brinkel... zijn honderdduizenden katholieken uh, uiteindelijk bevangen door grote geloofstwijfel. Heel veel mensen verlieten de kerk. Michel van der Plas nooit, hè? Nee, eigenlijk niet. En ik, uh, toen ik bij hem was, toen was mijn, ja, mijn grootste on onthutsing eigenlijk... dat ik vroeg, uh, komt er nog wel eens een mooi zinnetje voorbij. Hè? De man die zijn hele leven met talen is bezig. Ja, zegt hij, dat gebeurt nog wel eens. Schrijf je dat nog wel eens op? Nee, dat schrijf ik niet meer op. Het enige wat eigenlijk voor hem was overgebleven was zondag naar de kerk gaan. En uh, als dat niet kon, en dat kon op, op het laatste meer, keek hij uh, op de tv naar, naar de mis. Echt geloofstwijfel heeft hij, heeft hij niet gehad. Wat wel voor hem denk ik toch een resolutie toch een is geweest. Dat hij op dat Tweede Vaticaans Concilie in Rome toch een droom heeft gehad van een nieuwe democratische katholieke kerk. Met bischoppen als bekkers. Ja, En hij heeft toch gezien dat dat niet... Gebeurd is. En ik denk had me bijvoorbeeld met de huidige generatie bischoppen, met iemand als kardinaal Simons, had hij niet zoveel. Ik denk dat dat ook voor hem toch een hele grote teleurstelling is geweest. Nou ja, Was het dan. De, wat was het dan? Het, het vrome, het sakrale in die katholieke kerk dat hem bleef trekken? Nou, ik vond het mooi. Ik vroeg aan hem van uh, in, dat, in, dat, in dat laatste interview: ja, Als u nu terugkijkt op uw leven, hoe uh, ja, kijkt u daarop terug? En dan, toen zei hij: Als een zondig mens. Ja. En dat is natuurlijk dus heel katholiek. Het ja. zit in de van al die geschriften en al dat naar de kerk gaan. is toch dat zonder besef gebleven. En ik denk dat dat tot het einde gebleven is. Ja, ik ga nog heel even naar Frank. Frank, die zin. Ik wou dat ik twee hondjes was. Van wie is die? Ja, die is van uh, Michel van der Plas. Alleen uh, maakte die de vergissing dat hij in een boek zogenaamd deed. alsof Godfried Baumans dat bedacht had. En hij had gehoopt dat Boomans dat wel bekend zou maken. Dat die wel zou zeggen, Van der Plas schrijft het toe aan mij... maar het is niet van mij, het is van Van der Plas zelf. En dat heeft Boomans, hij niet gedaan? Boomans liet zich dat uh, heel leuk aanleunen... en uh, is dat tot aan zijn dood blijven doen. En uh, ja, dus ook die erkenning heeft Van der Plas niet gekregen. Want dat is een kant van hem, hè? Nooit erkend in de kwaliteit, zo heeft hij zich in ieder geval gevoeld... Ja, in het cabaret is dat natuurlijk ook niet gek. Want je kent altijd de uitvoerder, maar zelden degene die dan het materiaal gemaakt heeft. Ja. Maar ook in de journalistiek en in de literatuur heeft hij toch altijd het idee gehad... dat hij er niet helemaal bij hoorde. Nou, ik, eh, ik ga vanavond weer verder lezen in het boek Onderdak, dak dat in mijn boekenkast stond, naast een paar biografieën van Michel van der Plas. Leest ontzettend lekker weg en om tien voor half één kunnen we Stijn -fans Jij kan het zelf niet zien op die campingstoelen in Italië... maar wij gaan kijken naar de herhaling van jouw kruispunt over Michel van der Plas. Heren, dank jullie wel. En blijf nog even luisteren. Want we laten nu de oogluisteraar genieten van Verdomme Kees... in de uitvoering van Acta aan de Munnuk. Verdomme Kees...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 omdat jouw rozen niet meer bloeien, Omdat ze niet voldoende sproeien. Dat zegt iets naar ik vrees, Kees. Verdomme Kees, ik weet het nou niet meer, ik denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij en.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 Mark Daan de Munnik met Kees. Tekst. en muziek. Michel van der Plas. die wij vandaag, vanavond herdachten in het oog. Aja Waalwijk en Michael Kamp, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. goedenavond. Ruigeorders. jullie zitten in Amsterdam in Studio de Smet. Ja. ook via de webcam zichtbaar uh, via uh, mensen die het oog beluisteren en bekijken via het web. Jullie zijn even weggegaan, heren, bij uh, een grote ceremonie... in de kunstenaarskolonie Ruighoort, even buiten Amsterdam. Wat is daar op dit moment gaande? Nou, heel, heel grappig dat jij het hebt over het oog. Want wij komen dus net uit de allergrootste cultuur van, uh, van de wereld. Dat is 250 meter lang, 150 meter breed. En dat is een heel groot oog. Dat is gemaakt door Bruno Doedens voor het 40-jarig bestaan van Ruighoort. En we hebben net een heel groot vuurritueel uh, meegemaakt in, het, in de Iris van het Oog. En dat is naast Ruighoort. Daar komen we net vandaan. Oké. Okay. En ho hoeveel mensen zijn er in, uh, het, havengebied, in het westelijk havengebied in Ruighoort op het ogenblik? Ik schat, ik schat nu een paar honderd, maar uh, dit mond uit in een symposium die uh, morgen en overmorgen plaatsvindt over culturele vrijplaatsen uh, uh, in de wereld. Daar hebben we heel veel mensen voor uitgenodigd uit andere landen om daarover uh, mee te praten. Daar ja, zal Aya zo meteen iets meer over vertellen. Dan hebben we op de 24e aanstaande onze boekpresentatie. Waar Eberhard van der Laan, de burgemeester van Amsterdam... een voorwoord in heeft geschreven. Want dat is onze verjaardag. Dan bestaat Ruighoort 40 jaar. Want dat is de hele aanleiding, hè? Ruighoort 40 jaar, daarom... Precies de beroemdste kunstenaarskolonie van Nederland. Zo noemen jullie het toch, kunstenaarskolonie? Ja, ja, daar zijn we op uitgekomen. Ja. En na die boekpresentatie, dus de, vanaf de 25e tot en met de 28e... hebben we het Landjuweel, het oudste festival wat wij hebben. En ook het grootste. En dan hebben we zo'n, ja, wat zou het zijn, drie, vierduizend mensen zo bij elkaar ik kwam je er voor het eerst, Michel? Je bent kunstenaar en organisator ook van poëziebijeenkomsten in het dorp Ruighoord. Wanneer was je er voor het eerst? Uh, ik zal je even corrigeren. Mijn naam is Michael. Michael. <laughs> Michael sorry. Ik, ik kwam daar in 1986 voor het eerst. Omdat Aja in de kerk Ruighoord een, een groepstentoonstelling uh, organiseerde. En ik Bob Mayo kende, Guus Bassevin en Popke Bakker in Bergen aan Zee en die kwamen naar mij toe, die woonden in uh, Jong-Nederland... een uh, kunstenaarskolonie daar. En ik woonde verderop in de Duitse kolonie... waar uh, Adriaan van Dis toevallig geboren is... en tegenover het huis van Adriaan Roland Holst. Maakte hmm. het verder niet uit, maar ze zeiden... jij dicht toch en jij schildert toch. Kom mee, doe mee. En zo uh, ontdekte ik eigenlijk uh, voor het eerst Ruighoort. Uh, Aja Waalwijk, jij bent kunstenaar, leraar Nederlands ook. Hoe zag Ruighoort eruit toen jij er voor het eerst kwam? Dat is eind jaren 50 gebeurd, voor het eerst. Dus voordat het ooit een kunstenaarskolonie was zelfs? Ja, ik ben geboren in Amsterdam. Mijn ouders verhuisden naar Zwanenburg... waar mijn, een van mijn grootouders woonde, de vader van en moeder van mijn moeder. En mijn opa was voor de boer. En uh, dat betekende eigenlijk dat iedereen in de polder kende Limburg. Dat was mijn opa. Dat was de vorderman. Hij haalde benen en lompen op. En... Uh, toen mijn ouders een woningruil aangingen met mijn grootouders... betekende dat dat ik... Ja, iedereen kende mijn opa en oma... En tot in Ruigoort was meneer Limburg bekend... Eh, vanwege de paard en de, de vorden en de schillen en de botten die hij dan meenam. Nee, nee, nee. Dus wij, als wij naar het strand gingen, naar IJmuiden... dan fietsten we altijd eh, door de polder, door de oude eipolder, de lange rechte weg richting Ruigoort. En ik zal nooit vergeten dat mijn moeder werd dan gebracht... met mijn zusje met de auto door een oom van me. En dat was een klein autootje. Dus dan ging ik met mijn vader, met mijn broertje op de fiets... naar IJmuiden fietsen. Nou, er waren enorme afstanden, dus dan stopten we al in Ruigoord. En dan kregen we tot, tot twee, drie keer en toen stopte mijn vader... En dan kreeg ik een boterham met leverworst, zoals hij dat thuis nooit had. Dat zijn voor mij van die onvergetelijke momenten. Die met, die, die met Ruigoord verbonden zijn. Ja, ja, ja, het huidige, huidige ja. Ruigoord is, ja. is nog steeds een dorpje... maar ja. helemaal omringd door autowegen, ja. zand, haventerrein... Ja. Uh, als jij zo'n prachtige jeugdsentimentele herinnering neerzet... He, dat je zo... en je ziet nu de, de werkelijkheid... Uh, raak je nooit gedeprimeerd? Nee, ik, heb, ik ben overigens niet zo uh, snel onder de indruk van veranderingen. Nee. Uh, het is uh, gelukkig zo dat Ruigert nog bestaat. Dat maakt mij eerder blij dan dat het me ongelukkig maakt. Want uh, stedelijke expansie is wereldwijd, uh, een wereldwijd fenomeen. Uh, hier is een, een, een stad in ontwikkeling... waarbij gelukkig een stukje groen is overgebleven in een industrieel gebied. En dat, wat betekent dat er een trans-industrieel... Gebied is ontstaan, dankzij het feit dat Ruighoort deel uitmaakt van het industrieterrein. Uh, ah ja, ja. Uh, wat, wat, wat, wat er op het ogenblik in Ruighoort gebeurt? Kun je dat uh, kunst met een kleine k, cultuur met een grote C, wat is het? Wat, wat, wat gebeurt er op het ogenblik? Het gebeurt natuurlijk op heel veel niveaus iets. Het is een experimenteertuin. Waarbij kunst met een grote K en die met een kleine K. Cultuur identito. Die kunnen daar naast elkaar bestaan. We hebben een aantal kunstenaars. Als het gaat om de, bijvoorbeeld de open ateliers... Nou, er zitten topkwaliteit kunstenaars tussen... als het gaat om bijvoorbeeld puur de schilderijen en beelden die ge gecreëerd worden. Maar er zijn ook uh, uh, feestjes waar iedereen lekker kan klodderen. En ja, dat is natuurlijk een prachtige actie als dat ook gebeurt. Dus je ziet daar uh, mm. ja, allerlei vormen en mogelijkheden naast elkaar. Voor jullie uh, beiden, staat, staat Ruigoord ook nog voor de hippiecultuur uit het begin van de jaren zeventig? In zekere zeker opzichten wel, en namelijk het vrijheidsdenken. Ja. Dat is iets wat, wat als een paal over Rijn is blijven staan in Ruigoort. En hoe meer de wereld uh, uh, verinstitutionaliseert... Uh, ...vercommercialiseert, verconsumenteert... ...zie je dat dat vrijheidsbeginsel meer en meer eigenlijk... Uh, uh, ...bij ons een, een soort icoonfunctie uh, uh, wordt... ...waardoor mensen als Van der Laan... ...maar ook allerlei schrijvers uh, van, van de komrij die bij ons geweest is... Uh, tot Freek de Jonge. Noem op, allerlei mensen verbinden zich aan Heli dan Dancona, Aadveld en allerlei toch wel bekende uh, cultural-minded people... vinden Ruigort ontzettend belangrijk. Simon Fink ook... Uh, het blijft die... een soort vrijplaats ook. Kun ja. je het vergelijken met andere plekken in Europa? Ja. Jawel. Er is bijvoorbeeld Christiania in Kopenhagen... Uh, er is, uh, zijn er ook, ook mobiele Dit is uh, Michael die ik hoor. Hè? Nee, nu praat hij uh, ja. Ah, ja, weer. Sorry. Pardon. Uh, Christiania, het uh, Thuleyren in Jutland was eigenlijk een van de eerste grote vrijplaatsen. Dat, is, uh, dat ontstond nadat uh, laat zeggen de Deense studentenbeweging en hippiebeweging in elkaar samen, uh, samen smolten. Omdat de studentenbeweging eigenlijk vond dat ook niet studenten deel mochten uitmaken van de nieuwe studentensamenleving. Die ging failliet en dat werd dus de nieuwe samenleving. De nieuwe samenleving ging popconcerten combineren met politieke toespraken. En dat leidde tot een waanzinnige synthese. In bijvoorbeeld Denemarken um, het maken van mini-societies, zoals ze dat daar noemden in het Engels, uh, uh, waaide over naar Christiania. Dat is een, een groot kaserner terrein tegen Kopenhagen aan, of vrij dicht op het centrum zelfs. En dat is toen in 1972 gekraakt. Daar wonen nu nog steeds ongeveer duizend mensen. Daar komen tienduizenden mensen dagelijks op bezoek... om iets van de sfeer te proeven ja. van de vrijheid die ook daar... en op een hele andere manier weer, maar ook heel ja. duidelijk zichtbaar is. En dat is Belke, ook, welke mensen vinden jullie nou echt passen bij het Ruigert-profiel? Is het voor iedereen? Of ja. moet je toch een soort hippie deep down in je gedachten zijn? Een, een vrijheidslievende anarchist? Of, of zeg je voor iedereen? Welke mensen passen dan niet? de mensen die het een uh, die het eng vinden dat zo'n kunstzinnig geweld over je heen kan als. Ja, ik, ik, vind, ik denk dat een aantal... Wat misschien, Ik weet het ook niet, hoor. Maar zelfs overdag uh, worden wij vaak bezocht... door dagjesmensen, als je dat zo mag zeggen. Ja. Mensen die gewoon lief komen aanfietsen op de fiets. Mm. En dat als deel van een, de bretterzone route opnemen... In, in een fietstocht. En die mensen komen een kopje koffie drinken in de kerk. Nou, die, die, die staan ook vaak helemaal verrast... door uh, het plaatje dat ze voorgeschoteld krijgen. En die vinden dat heerlijk. Maar deze mensen zullen bijvoorbeeld... 's Nachts niet komen. Nou, als er een wilde, een wilde band staat te spelen. Maar het, is, het blijft toch verbijsterend hoeveel mensen. hun weg vinden naar, naar Ruigort. Van ja. alle generaties. allerlei soorten mensen vinden het heerlijk. om even iets te ontdekken in Ruigort. En het is natuurlijk wel een heel erg prachtig dorpje. waar de kunst. En de cultuur zijn, zijn gang heeft kunnen gaan samen met de natuur. Ja. En, maar je en dan, nog en zegt, dan, is, dan komt en altijd weer de cliché vraag. Dan komt altijd weer de cliché -vraag van de journalist. Hij ja. komt nog één keer. Oh jee. zijn jullie niet bang dat ruiger toch wordt verslonden? Door de uitbreidende havens. Nee. nee ik denk dat ruigort gaat uitbreiden. Oké. Is andersom. Nou, het havenbedrijf koestert ons. Net zoals de, de gemeente van de stad. echte functie van Ruigoort ziet. en begrijpt dat naast al het financiële kapitaal. en uh, wat om ons heen is. en dat iedereen rent maar en zoekt maar naar meer gewin. dat wij bezig zijn met artistiek kapitaal. En het financiële kapitaal, dat volgt ons ergens wel of wij hopen daar dan uh, uh, het artistieke kapitaal... een klein beetje mee te kunnen financieren... Maar dat is waar het ons om gaat. En iedere bezoeker van het dorp kan dat vinden, kan dat zien. En dat is dus ook onze toekomst. Want dat draai je niet zo in die de nek om. En Ruighoort is natuurlijk een groen uh, gebiedje... dat niet is aangesloten op de zogenaamde Bret Brettenzone. Dat is de groenstrook tussen laat zeggen, Amsterdam en de Kennemerduinen. We liggen er pal tegenaan. Dus in mijn verbeelding is het nog steeds mogelijk... en dat heeft ook weer met de industrie te maken... Mm. dat er groenpaden komen die Ruighoort uh, verbinden met dat groen groene lichaam wat daar ligt. En uh, dat zou kunnen leiden tot een echt transindustrieel ja. landschap. Er zouden de wildpaden kunnen komen tussen de bedrijfsterreinen... die bijvoorbeeld uh, de dieren de kans geven om te, te uh, binnen en, uh, te komen... en er ook weer te kunnen vertrekken. Ik hoor idealisme in jullie stemmen en in jullie geluid. En uh, ja, mocht je nog eens een keer weer verwijlen in een sfeer... die ook een beetje, als je een beetje fantasie hebt... terugdoet denken aan de jaren 70, 60, 50... Toen je met je ouders met boterhammenworst op de fiets onderweg naar het strand was. Ga dan een keertje in Ruigwoord langs en laat je fantasie daar waaien. Aja Waalwijk en Michael Kamp. Jullie gaan terug naar de grote manifestatie. Zeker. Ja. Geniet er nog even van ja. en uh, vier het lekker de komende week. Dankjewel. Oké. Okay. Oké. Okay. Dankjewel. Het is niet een accident, het is een crisis van een systeem. kwam het even Schuldencrisis der staat. we We zullen moeten knokken om samen sterker uit de crisis te komen. De eurozonecrisis, het oplossen daarvan, dat wisten we, dat vraagt tijd. Ja, de correspondenten van het oog die trekken deze zomer op ons verzoek, op de verzoek van de redactie, het land van hun standplaats in om te kijken welke ondernemer of onderneming het wel goed doet. Crisis of geen crisis. Nou, correspondent Arjen van der Horst die doet voor de NOS Groot-Brittannië. Arjen, jij staat daar nog in Londen bij het ziekenhuis. Ja. Wa waar ben jij naartoe gegaan? Ik ben naar uh, Cheltenham toe gegaan. Dat is in het uh, westen van Engeland. En daar werd mij de nieuwe Range Rover gepresenteerd. Range Rover is een product van een uh, groot multinationaal bedrijf. Jaguar Land Rover. Klassieke Britse namen zijn dat. Een bedrijf dat nog niet zo lang geleden in diepe, diepe problemen zat. Net zoals eigenlijk de hele Britse auto-industrie. 2008, 2009, dat was echt een dieptepunt. Uh, je moet je voorstellen, in de jaren 50... was Groot-Brittannië de grootste auto-exporteur in de wereld. Sindsdien zette die neergang zich in. En vier, vijf jaar geleden produceerden ze nog maar, ik zeg nog maar, want het is nog steeds veel... maar 1 miljoen auto's. En dat is de helft wat het uh, vroeger is geweest. En gek genoeg, uh, dat was natuurlijk op het hoogtepunt van de financiële crisis. Lehman Brothers was omgevallen. Zou je denken, ja, dat is niet echt het zetje in de rug voor deze auto-industrie. Sindsdien is het alleen maar beter gegaan. En nu zitten ze weer op 1,6 miljoen auto's. En het zal niet lang duren... Ja. voordat ze echt een, uh, een, een record gaan bereiken. Vorig jaar was al een maar Arjen, belangrijke Mag Maar even? Mag ik, even ja. ik ben zo benieuwd naar wat jij aan geluid hebt opgenomen... in die auto-industrie. Zullen we daar nou, gewoon naar gaan maar, luisteren? Nou, de Range Rover, de nieuwste sportmodel, 5-liter motor... mocht ik in gaan rijden in de bossen en ook op een vliegveld... om te kijken hoe dit nieuwe product van uh, dit iconische Britse automerk eruit ziet. We staan nu aan de top van een heuvel, zeer steil. We zijn we going down an exceptionally steep. 45 graden, modderig. Right, hang from my left foot hard on the ground. We krijgen nu instructies hoe we onblaaig kunnen gaan zonder dat we omvallen of omrollen. So where are we at the moment? We're actually off-roading at the moment, so we're driving through mud in the middle of a forest. We zitten in een van de nieuwe Range Rovers in de bossen van de Cotswolds. In het westen van Engeland. En we zijn eigenlijk aan on onze off-road uh, capability at the moment. zegt Ken Economy, hij is van Land Rover Jaguar. Dit is jullie nieuwe model. Je company is in een heel healthy shape at the moment, isn't it? Yes, um, Jaguar Land Rover uh, this year is doing very well. We've just reported our profits of 1.6 billion pounds off bijna 180 landen verkopen ze auto's maakt een winst van ruim 2 miljard euro And we're selling now in 178 markets around the world. Maar hoe was dit Vijf jaar geleden. 2008 is when de economische crisis begon en Jaguar Land Rover was op een moeilijke tijd. 2008, het hoogtepunt van de economische crisis. Er was wel zeker een gevaar of een gevoel dat het bedrijf niet kon overleven. Yes, I think that was a real fear at the time. Tata Motors uit India die investeerden veel geld in het bedrijf. Oh, en nu gaan we wat een heuvel op met veel modder. En dat zorgt ervoor dat dit bedrijf het niet alleen heeft overleefd... maar zelfs zeer goed draait. En we zijn inmiddels aangekomen bij de landingsbaan van een vliegveld... om de snelheid van dit beest van een auto te testen. Van 0 naar 100 mijl per uur, dat is 160 kilometer per uur... En weer terug naar Oké, Okay, are you ready. 3 2 1 go. Full power for me. Good. Keep it in full power. Good. So 50 miles an hour. 60 already. 70 miles an hour. It is 80, 85, 90, 95. Handbrake. brake. park. Hard, gotta stop, gotta stop. Hard as you can. Quick, quick, quick, quick, quick. Get it stopped, get it stopped, get it stopped. Het is duidelijk deze auto is het neusje van de zalm van de Britse autotechniek. Yes. En Jaguar Land Rover wil natuurlijk dat de verkoop van deze auto... met even hoge snelheid omhoog gaat de komende jaren. De vooruitzichten zijn goed, maar er zijn ook zorgen. We hebben meer ingenieurs nodig in dit land om ons bedrijf te kunnen helpen. Die zijn er nog niet genoeg. En het onderwijs is daar nog niet echt op toegespitst. Om meer ingenieurs te kweken. En daar kan dus nog heel veel veranderen. En we see that as one of the challenges we have als a business Jaguar going forward. And in the UK. Where we need more engineering talent. Ja, we zijn nu aan het einde van onze snelheidstest. Wat is de score? How did we do? Look at that. 16.06. That's one of the best ones yet, so far. Well done. Nou, hier, uh, dit was uh, Arjen van der Horst dus... Uh, bij Jaguar Land Rover uh, op bezoek. Uh, hier uh, Wim Oudewenink, auto autojournalist. Heeft Arjen gelijk met het, zijn standpunt... het idee dat uh, de Britse auto-industrie onverwacht is opgestaan? Weer. Uh, nou, het is een proces wat eigenlijk al uh, rond de eeuwwisseling begonnen is. Uh, rond 1960 was... Uh, de Britse industrie de op een na grootste van de wereld. Daarna is het uh, totaal ineengestort. Uh, alle kleine merken werden op één hoop gegooid uh, bij het uh, beruchte British Leyland Concern. Noem, en de, noem maar even de bekende Britse automerken. De, de bekende merken toen de vijf of tien: dat waren toen Austin, Morris, ja. uh, Rover, Jaguar, Land Rover, uh, Riley, MG en uh, Hilman, uh, Sunbeam, dat waren zo'n beetje de grote merken. Uh, maar die hebben eigenlijk geen van allen dat overleefd. Dat British Leland Concern, dat is één grote ellende geworden. British Ireland werd er wel eens gezegd. En dat is uiteindelijk is dat geëindigd in een faillissement voor Rover... nadat BMW er zelfs geen brood meer in zag. Dat was in 2005. Uh, Ford had inmiddels wel uh, uh, Jaguar en Land Rover onder hoede genomen... maar zag er ook geen brood meer in. Die hebben dat verkocht aan Tata Motors... Uh, in India. en uh, Verder zijn de grote iconen Rolls-Royce en Bentley... terechtgekomen bij het VW-concern... het Volkswagen-concern en bij BMW. En het zijn eigenlijk de Duitsers. Maar die worden die dan die... nog wel geproduceerd in Engeland? Rolls-Royce Rolls en Bentley? Ja, worden allemaal nog geproduceerd in Engeland. Maar zijn in Duitse handen in dit geval? Die zijn Japanse in Duitsland uh, ontwikkeld uh, en uh, verder worden ze wel als Engelse auto's geproduceerd en niet met gebruikmaking van uh, motoren en componenten uit andere delen. En dan is er nog de Japanse industrie, Toyota, Honda en Nissan, die daar uh, al, al een jaar of 25, 30 uh, grote fabrieken hebben. Dus het herstel wordt mede bepaald doordat Duitsers en Japanners zich bekommerd hebben om die rijke Britse auto-industrie. Ja, uh, want wat nu gebeurt, wat we gezien hebben... is dat zeg maar, de, de, de, de krenten uit de pap van uh, de vorige eeuw... die zijn uh, opnieuw ontwikkeld. Die namen die zijn, die klinken nog steeds als een klok. Uh, ze hebben nog steeds de, het imago van, van, van luxe, van sportiviteit, van exclusiviteit... En daar hebben de Duitsers en de Japanners natuurlijk een enorm stuk kwaliteit aan toegevoegd. Want dat was het grote probleem in, in de jaren 70, 80 en 90. Dat die kwaliteit van de echte Engelse auto's, die was heel slecht. Nou nog even, Dan ga ik meteen dan nog even terug naar het begin van die neergang. Hoe zat het ook alweer met die Britse auto-industrie en de vakbonden? Nou, de vakbonden die, die, die, die regeerden eigenlijk de industrie in Engeland. Ook de, de, de mijnbouw, nee, dat is bekend. Ja. Uh, en ja, die, die, die, die autofabrieken, en dat waren er veel, ze hadden overal vestigingen en het kleinste arbeidsgeschil werd meteen uitgevochten uh, over met het, het stakingswapen. Kleine groepen uh, onder leiding van stup, uh, shop stewards die, die, die zorgden dan dat er een week lang uh, geen auto's konden geproduceerd worden, terwijl het maar om 30 of 40 mensen waren die staakten. En zo ging het van kwaad tot erger het, het, het de kwaliteit leed eronder, de uh, reputatie leed eronder. Ja. Uh, en uh, ook de marketing. Op een gegeven moment wilde het publiek het niet ja, hebben. We. Hoeveel mensen werkt het op de hoogtijdagen? In de hoogtijdagen in de Britse auto-industrie? Oh, of... enkele honderdduizenden. Enkele en nu, honderdduizenden. Uh, nou, al, alleen Jaguar Land Rover werken nu 25.000 mensen. Okay. Dan moet je dan nou nog maar drie uh, vermenigvuldigen voor de toeleveranciers. Dus dat zijn er al honderdduizend. Ja. En dan ook nog een paar honderdduizend bij de Japanse uh, uh, industrieën een herstel van de auto-industrie, maar toch dit weekend het bericht uit Southampton dat Ford de bedrijfswagensafdeling van Ford gaat in Southampton dichten. Ja. Is dat een klein smetje op die almaar stijgende lijn? Het is een laatste stuiptrekking van wat ik zou willen zeggen... de oude Engelse industrie. Ford heeft uh, enorme fabrieken gehad in Engeland... maar die hebben ze al uh, de laatste decennia dichtgedaan. En uh, dat is de transitproductie die helemaal is overgebracht naar Turkije. En zo verschuiven de productielocaties over de hele wereld. Nou, we hebben toch nog eventjes toegekeken. Wim, dan mede dankzij jou en Arjen van der Horst... naar die Britse auto-industrie die wel degelijk aan het herstellen is. Dank je wel. Het is vijf voor twaalf. Ja, William en Kate hebben dus een jongetje. Aan de telefoon een Britse, om precies te zijn, een Schotse mevrouw... operazanger is Caroline Kaart, ook wel Caroline van Hemert genoemd... en Esther Wolswinkel van het Bladforsten. Mevrouw Kaart, allereerst, uh, de hele dag meegeleefd? Hallo, natuurlijk, ja, wat dacht je? <laughs> ja, ook uh, niet meegeperst toch, hoop ik, hè? Och, die arme schat, de warmste dag van het jaar. Ja. Och, ja, ze moet niet aan denken. U bent een Schotse, hè? Hoe belangrijk is deze geboorte voor alle Britten? Ik vind het nu een beetje hysterisch, moet ik je eerlijk zeggen. Nou, we houden ook van relativering in het oog. Yes. Dus u vindt het toch overdreven? Een tikje overdreven hysterisch. Uh, en ik zit niet aan de champagne. Nee. En na die uitzending ga ik buiten in de stoelenavond op mijn uh, Schotse drank. Ja, toch wel op een Schotse drank. Yes. Had u daar nou graag bij willen zijn in Londen om die sfeer mee te proeven? Of zegt u nee, hoor? Ik ben wat dat betreft op mijn leeftijd heel nuchter ook bij geboortes van prinsenkinderen. Ik, heb, ik ben heel nuchter erbij en ik heb de plezier gehad en de eer om de koningin een paar keer te ontmoeten. En prins Philip in mijn eigen stad Edinburgh. En aangezien dat ik van hem oh, zo hield toen ik jong was, was het een bit. Ter teleurstelling. <laughs> die prins Philip, yes, die viel niet mee. <laughs> nee, die viel hem absoluut tegen. Esther Wolswinkel van het Blad Forsten. Uh, nou, nog maar even toch een paar vragen. Kun jij nog even toelichten? We hadden het er al met Arjen even over. Waarom nog geen naam van deze jonge prins bekend... Nou, het is, uh, het is een, een koninklijke baby en uh, dan, gaat, dan gaat natuurlijk alles volgens, volgens de regels en de, en de tradities. En ja, het kind wordt eerst officieel gepresenteerd en dan zullen ook de namen bekend worden gemaakt. bij uh, Willem-Alexander -Max en Maxima en hun dochters duurden het ook één, uh, twee dagen voordat wij, wij de namen wisten. Dus nog even geduld. Ja, Esther, ben jij ook zo nuchter als Carolien? Of heb jij de afgelopen nachten een beetje meegepuffd en ben je meegaan persen op weg naar de geboorte? <laughs> Ik heb niet weg, nee, want ik was, gisteren was ik nog in Brussel... en vanochtend ook nog, vanwege de inhuldiging van uh, koning Filip. Uh, en ik, zat, uh, ik was op een station in, in Brussel toen ik uh, een sms'je kreeg van... Uh, Kate is nu uh, begonnen, dus ga eigenlijk maar naar Londen. Maar dat heb ik niet gedaan, hoor. Ik ben gewoon weer naar huis gegaan. Nee, je bent nuchter. Uh, ja, heel nuchter, ja. Maar, uh, dus ik heb nu, uh, ja maar, maar op de redactie waren we er wel mee bezig... dat het wel elk, elk moment kon gebeuren, kon, gebeuren, kon gebeuren, ja. Ja, Prince of Cambridge gaat hij heten. Volgende, ja. Leg even uit. Nou ja, uh, het is, uh, William heeft uh, bij zijn huwelijk de titel hertog van Cambridge ge gekregen. En zijn uh, echtgenote Catherine, die heet hertogin van Cambridge. En bij, uh, ja, bij hun, hun huwelijk is het ook afgesproken dat, dat als zij kinderen zouden krijgen... Dat, dat, dat, dat die kinderen prins of prinses van Cambridge uh, zouden zijn. Dus die komen dan hoger in de rang dan Catherine, want die is, die is, die is nog hertogin. En net als de kinderen van uh, prins Andrew, die, heet ook, die is hertog van York. En de prinses heet ook de prinses van York. Ja, en dan Cambridge Blue, dat is het uh, be bekende kleur van Cambridge, van de sportteams uit de stad. Kunnen we deze jonge prins binnenkort ook in Cambridge Blue gaan uh, bewonderen? Een nou, soort okay. Delft zoals wij dat, dat hebben? ik niet. <laughs> nou, uh, um, Ik weet dat Kevin was toen... Uh... Uh, in de week dat zij uh, haar zwangerschap en de, de, de, de week daarvoor, bracht ze met uh, William een bezoek aan Cambridge. Dus toen was de ongeboren baby er al wel bij, ja. uh, in Cambridge. <laughs> maar uh, ja, ik verwacht wel dat ze, de, dat, ze, dat ze hun kind gaan, uh, gaan showen in Cambridge. Ja, Caroline, en ik uh, hoorde jou roepen op ja, de achtergrond. Ja, ik hoop moe het moe niet eh, dat Cambridge moeilijk gaat Nee, natuurlijk. Ik moet naar St. Andrews. Daar is, is William ook geweest. St. Andrews. oud oh, ja. Schotland, hè? hallo, hallo. Golf. Uh, en wat is de kleur van St. Andrews, Schotland, waar oh, zijn God, vader... Is, is blauw met een witte kruis, hè? Blauw met een wit kruis. Met... Zal dat dan de kleur oh, worden van de nieuwe prins? Oh, who knows. Als as hij gezond is. Laat me door open. En ik vind het geweldig voor dat little meisje Catherine. Good for her. Ja. Cheers. Uh, Dank je wel, Caroline. En, uh, en Esther, morgen is er weer een oog. En dan nou ben ik toch even kwijt wie er morgen presenteert. Uh, natuurlijk, Mieke. Hoe kan ik Mieke nou toch vergeten? Mieke van der Wij presenteert morgen. En straks is er natuurlijk uh, Casaluna met Wilfred Scholten... die spreekt met Egbert Jan Weber. Dank u wel voor het luisteren naar dit steen. Droomt u ook van een heerlijke nachtrust...